Vijf uur. Het NOS Journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag. Gewonden bij NVU-demonstratie in Enschede. Miljoenenboete voor oud-president Mubarak en Bill Clinton op bezoek in Fries Dorpje. Weer vanavond en vannacht in het hele land bewolkt met lokaal kans op wat regen. Morgen opnieuw veel bewolking, in het midden en zuiden ook kans op wat zon. In het noorden een kleine bui. Het wordt 16 graden in de kop van Noord-Holland tot 21 in Limburg. Na het weekend eerst nog kans op een bui. Vanaf woensdag is het overwegend droog en zonnig. Een grimmig verlopen demonstratie van de Nederlandse Volksunie vanmiddag in Enschede. De extreemrechtsorganisatie protesteerde tegen criminele allochtonen. Na schermutselingen met tegendemonstranten waarbij gewonden vielen... werd de route drastisch ingekort. Vlak voor de uitzending sprak ik met burgemeester Den oudste van Enschede... en ik vroeg hem wat hij weet over de gewonden. Uh, aan het begin van de, van de schermutselingen zijn er twee mensen uh, gewond geraakt... Uh, twee, uh, twee demonstranten uit Duitsland, wat ik begrepen heb. Het wordt nog verder nagezocht. Ik heb uh, ook begrepen dat die verwondingen niet ernstig waren. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om het stuk van de route... wat door relatief smalle straten liep, om dat stuk uh, niet uh, als het ware te benutten. En, uh, en daardoor is de route ingekort. Mm -hmm. En dat heeft uiteindelijk wel een uh, goed gevolg gehad. Er was wel toestemming gegeven hè, voor deze demonstratie. Ja, uh, nou ja, het is in beginsel zo dat, uh, dat mensen melden een demonstratie aan. Mm -hmm. En dan kijken wij of vanuit de openbare rode overweging, het kan of niet. En dus in beginsel moet je eigenlijk ja zeggen. Dat hebben we dus ook gedaan. We hebben een aantal aanvullende maatregelen getroffen. We hebben een, uh, een route voorgesteld en die route is uiteindelijk ook nog net even iets veranderd. Ja, ja. Zijn er mensen aangehouden vanmiddag? Ja, er zijn tien mensen aangehouden, zeg maar gooiers. Hoe is de sfeer nu in de stad? De demonstratie is afgelopen. Ja, de demonstranten zijn weg. Um, uh, de tegendemonstranten hebben zich verspreid. Uh, het eerlijk gezegd merken wij er in de stad op dit moment weinig meer van. Het is ook niet gebruikelijk hè, dat zoiets in Amsterdam plaatsvindt. Uh, ik heb de indruk dat de bevolking er heel, uh, heel goed op heeft gereageerd... door er ook niet al te veel aandacht aan te schenken. Uh, zou u zo'n zo demonstratie weer toestaan? Nou, het hangt heel erg af van, uh, van de omstandigheid waarin uh, de, uh, het verzoek wordt gedaan. Ik zou het uh, weer op dezelfde zorgvuldige manier beoordelen. Maar wat het oordeel gaat worden, dat kan ik niet zeggen. Een Egyptische rechtbank heeft oud-president Mubarak veroordeeld... tot een boete van 23,5 miljoen euro. Het verdreven staatshoofd moet dat bedrag betalen... voor het afsluiten van het mobiele telefoonverkeer en het internet... tijdens de massale protesten van begin dit jaar. Ook de vroegere premier en de ex-minister van Binnenlandse Zaken... zijn hiervoor tot hoge boetes veroordeeld, zegt een bron bij de rechtbank. Het is de eerste rechterlijke uitspraak tegen Mubarak... sinds hij het veld moest ruimen. Mubarak wordt er ook van verdacht dat hij het bevel heeft gegeven... te schieten op demonstranten. Daarvoor staat hij later. Terecht. In Urk is een derde man aangehouden op verdenking van brandstichting bij de woning van de burgemeester. De man van 22 werd gisteravond opgepakt. Eerder waren al twee mannen van 18 en 19 opgepakt. De drie zouden drie weken geleden benzine hebben gegoten over de ingang van het appartementencomplex waar burgemeester Kroon woont. Daarna werd de ingang in brand gestoken. De burgemeester was al vaker doelwit van acties van jongeren. Die zijn boos over het nieuwe strenge beleid tegen hangjongeren in Urk. Geweld in het amateurvoetbal wordt vanaf volgend seizoen zwaarder bestraft. De Algemene Vergadering van de KNVB heeft ingestemd met voorstellen van een commissie... die het voetbalgeweld bij de amateurs onderzocht. Een speler die geweld gebruikt tegen een scheidsrechter wordt minimaal drie jaar geschorst. In het ergste geval wordt zijn lidmaatschap afgenomen waardoor hij nooit meer mag voetballen. Als een heel team zich tegen een scheidsrechter keert... zal de ploeg sneller uit de competitie worden gehaald. De laatste tijd zijn in het amateurvoetbal regelmatig scheidsrechters door voetballers aangevallen. Dit is het NOS Journaal. Met Diesel President Obama noemt Polen een voorbeeld voor de rest van de wereld... als het gaat om democratische hervormingen. Op de laatste dag van zijn bezoek aan het land sprak Obama... met leiders van de Poolse vakbeweging Solidariteit... die een cruciale rol speelde in het verzet tegen het communistische regime... in de jaren tachtig. Obama zei dat het de verantwoordelijkheid van de VS is... om mee te helpen democratisering van die landen te bevorderen. Verenigde Staten kunnen volgens Obama de uitkomst van de opstanden... in Noord-Afrika en het Midden-Oosten niet bepalen... maar Washington kan wel Financiële en morele steun geven aan bewegingen die vechten voor hervormingen. Bij het Almeerder Strand geldt sinds vandaag opnieuw een zwemverbod. Volgens de provincie Flevoland is er weer blauwalg gevonden in het zwemwater. Ook vorige week verbood de provincie om te zwemmen in het Ijmeer. omdat drie honden doodgingen na het zwemmen. Dat verbod werd donderdag opgeheven. toen werd aangetoond dat er geen blauwalg meer in het water zat. Het is nog niet bekend hoe lang het nieuwe zwemverbod bij het Almeerder Strand van kracht blijft. Verzekeraar Achmea viert vandaag zijn 200ste verjaardag... in het Friese dorpje Achlem, waar het allemaal begon. Op tientallen locaties, de kerk, het circustent en zelfs bij Achlemers thuis... wordt er gepraat over de toekomst van Nederland. Met en door beroemde Nederlanders, merkte verslaggever Roel Pauw. Zijn jullie aan het VIP-spotten? Ja, tuurlijk. Wie heb je al? Ari Boomsma. Handtekeningen verzameld? Nee, nee. foto's. En uh, wie is de topper van vandaag? Bloklinten natuurlijk, ja. Nou. ja. Ik denk dat er nog nooit zoveel beroemdheden in Achlem zijn geweest. Nog nooit. Kom je hier vandaan? Ja. Uit het dorp zelf? Ja. Wat vind je van dit hele circus? Nou, ik vind het wel leuk. Ja? Ja, ja, ja weer is het anders. De lijst met bekende Nederlanders die hier vandaag... Uh, hun opwachting maken is uh, bijna eindeloos. Femke Halsema, Gerard Mark, Doekle Terpstra, Erben Wennemars, Bas Heine, Gerard Dielsen, Cohen van Tijn, Rauwvoet van Dis, Noordervliet, Dupuy, Wiegel van de Hoge Band, Sap van Haarsma, Buma, Meinli Vos, Schnabel, De Geboeders Anker, Koundus, Timmermans van der Dunk en ga zo maar door. Maar waar had het ook weer mee te maken? Deze hele Deze conventie. Van Agnea, hè? 200 jaar geleden. Ja, toen werd hier de verzekering opgestapt met, uh, met boeren kaatsbaan Aan de voet van de kerk van Achlem. En daar wordt inderdaad gespeeld op dit moment. Friese folklore. Ja, wat misschien ook een beetje Friese folklore was. Het verzekeringsmaatschappijtje van Ulbe, Piers, Draaisma... is uitgegroeid tot een megaconcern, Achmea. Ik ben, ik ben half Fries, half Egyptisch. De grootmoeder van mijn moeder die komt uit Achlem. Oh ja? en, maar ik werk bij Achmea, dus daar kwam ik ook pas achter toen ik haar had uitgenodigd om hier naartoe te gaan. U wist niet wat de herkomst was van de naam Achmea? Uh, nee, nee, wist ik eigenlijk niet. En uh, we zijn net nog uh, op bezoek geweest bij uh, kennissen van mijn oma, die heel jong uh, overleden is. En die kon ook wel vertellen van, uh, dat zij vroeger een uh, brandverzekering van Achlem had. Dus, uh, en dat was dus nog van een, van een ja. poos geleden, van toen het begon. U okay. zit het programma boekje door te kijken. Weet u al waar... waar u naartoe gaat? Ja, wat ik in ieder geval ga meemaken is uh, Carso Don, Don Metz. Dat is een uh, muzikaal toptalent, 20 jaar. En voor de rest gaan we nog serieuze dingen doen. Zoals? Pensioenen, arbeidsparticipatie, mobiliteit. Dat zijn toch zaken die me aanspreken en waar ik graag wat meer van wil weten. Ook uh, op zaterdagmiddag? Ja. ja. ja. ja. dan kunnen we Bill straks nog even wat uh, voorleggen, hè, Meneer Clinton. In de Noord-Afghaanse provincie Takkar zijn bij een zelfmoordaanslag op het kantoor van de gouverneur zeker vier mensen omgekomen. Onder de slachtoffers is het hoofd van de politie. Ook zijn er berichten dat er drie Duitse militairen zijn gedood. Op het moment van de aanslag was er een bijeenkomst gaande van de top van de politie en het lokale bestuur. De Taliban hebben onlangs aangekondigd een reeks van aanslagen voor te bereiden, gericht op de politie en militaire doelen. De hoofdpunten van het nieuws. In Enschede zijn bij een demonstratie van de Nederlandse Volksunie twee mensen gewond geraakt. Een Egyptische rechtbank heeft oud-president Mubarak veroordeeld tot een boete van 23,5 miljoen euro. En in Urk is een derde man aangehouden op verdenking van brandstichting bij de woning van de burgemeester. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NOS langs de Lijn.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 Vanavond in de laatste rondom tien... een discussie tussen bankdirecteuren en kritische rekeninghouders. Over vertrouwen, bonussen en moreel besef. Sinds de crisis is het wantrouwen groot. Wat moeten banken doen om het vertrouwen te herstellen? En welke rol spelen klanten zelf? De laatste rondom tien. Vanavond live bij de NCRV op Nederland 2. Bouw of verbouwplannen? Kijk voor u een aannemer kiest op bouwgarant.nl. U bouwt zeker met Bouwgarant. En nu is langs de lijn zometeen het vervolg van het sportforum. Eerst naar het basketbal Groningen Leiden, Leon. Het is mooi om de gezichten te zien van de mensen in Groningen. Want ze denken dat ze de buit binnen hebben. En dat denk ik eigenlijk ook wel nog 1 minuut 17 te spelen in wedstrijd 6. Leiden leidt deze best of 7 serie met 3-2. En een overwinning voor Groningen, daar lijkt het op met 60 tegen 55 op het scorebord. Vijf punten verschil en twee worpen voor Matt Boucher. Het is Bekkering die van het veld... Nee, het is Alvin Slachter die van het veld af moest met vijf persoonlijke fouten. Otto van Helfteren uh, maakt zich een beetje boos. Ja, Leider had hier de kans om te winnen in Groningen. Maar ze hadden in de eerste helft maar vier keer balverlies. En de tweede helft tot nu toe al tien keer. En dat is toch een beetje de clue. Leiden is te slordig met de bal geweest in de tweede helft. Dat heeft natuurlijk ook te maken met Groningen. Die iets agressiever richting die bal is gegaan. En die voorsprong echt heeft afgedwongen. 61-55. Nu een drie punten van Thomas Jackson. De spelverdeler van Leiden. Die gaat mis. En de klok zit inmiddels in de laatste minuut. Zes punten verschil. Dat kan natuurlijk wel. Maar het is er de wedstrijd niet na. Nu gooit Groningen de bal gewoon over de achterlijn. Omdat Jason Durry zo ja, over... Met Harriers heen gooit. En die met Harriers is toch 2 meter 12 lang. Ja, 58 seconden, 6 punten verschil. Stel je voor dat Leiden nu een 3-punten raak schiet. Dan is het nog een wedstrijd. Maar ja, ze zijn de momenten een beetje kwijtgeraakt. Leiden aan het begin van de tweede helft. En sindsdien lopen ze achter de feiten aan. Groningen scherper gaan spelen. Vooral onder aanvoering van de meest waardevolle speler van dit seizoen. Jason Duriso, de, de aanvoerder van de Groningen. Ze heeft zijn ploeg op sleeptouw genomen. En ja, Groningen leidt terecht. Kan niet anders zeggen. Woerti de Jong probeert nu die drie punten te schieten. Maar dat was een hele geforceerde en hij wordt geblokt door Matt Harriers. Ja, daar zitten we op 34 seconden van het eind. Er komen er allemaal uh, mensen in het veld op die er helemaal niet horen. Ze hebben allemaal een jasje aan, dus ik neem aan dat het een veiliging is. Maar ja, waar dat goed voor is, de boarding is hier zo hoog dat je bijna twee mensen nodig hebt uh, die op elkaar staan om er overheen te komen. Ik kan er zelfs amper overheen zien. Nou, we zijn inmiddels aan de andere kant, want er moeten vrije worpen genomen worden. Ja, er komt een zevende wedstrijd. En dan, uh, Robert, kom ik weer bij die statistiek uit. Jij vroeg mij net, uh, hoe zit dat met die eerste wedstrijd, wie je wint? Ja, 29 van de 33 keer dat de play-offs zijn gespeeld won de ploeg. Het kampioenschap die de eerste wedstrijd won, dat was in dit geval Leiden. Zij wonnen uh, thuis, twee weken geleden was het op zaterdag die eerste wedstrijd. Ik heb mijn huiswerk ook al gedaan voor de zevende wedstrijd. En die zevende wedstrijd, die is zes keer, uh, zeven keer gespeeld en zes keer won de thuisploeg. Er was maar één keer een uh, zevende wedstrijd in een best-of-seven serie die de uitploeg won. En dat was met Tom Booth. Die wonnen toen in Nijmegen, toen uh, werden ze kampioen. En die ploeg van Nijmegen die werd toen gecoacht door Marco van den Berg. En die is nu coach van Groningen. Dus ja, ah, zo is het cirkeltje uh, rond. Inmiddels is de wedstrijd een paar seconden verder. En hebben we nog iets meer dan 20 seconden te spelen. 63, 55. En die, ja, het thuisvoordeel is ook oh, zo belangrijk in zo'n zevende wedstrijd. Überhaupt in beslissende wedstrijden ligt dat percentage echt boven de 80% dat de winstpartijen naar de thuisploeg gaan. En in Leiden zullen morgen in de 5 mei al uh, wel weer 2000 mensen zijn. En het oude halletje uit 1968 want dit seizoen is opgeknapt. Het zal tot en nog vol zitten voor die zevende wedstrijd. De wedstrijd wordt hier eigenlijk gewoon uitgespeeld. Robbie Bosten heeft de bal op de middencirkel. En uh, er wordt nog wel verdedigd door Leiden. Maar het gaat eigenlijk nergens meer over. 63-55, Groningen verliest de bal. De wedstrijd is wel voorbij hoor. 5, 4, 3. Boxley nog met een drie punter. Die gaat erin via Bekkering. Maar dat maakt niet meer uit. Groningen wint de zesde wedstrijd. Morgenmiddag om half vier in Leiden. De zevende wedstrijd. Die alles gaat beslissen over het kampioenschap in Nederland. Nog één keer de eindstand tussen Groningen en Leiden. Wedstrijd 6, 63-57. Tegen dat nog, Tom. Uh, ik weet wel een paar toen, keer dat. Uh, toen in hij zegt, uh, ja. ja, hij ja. zegt in 29 van de 33 won, dus de eerste. Maar ik heb een paar keer meegemaakt dat ik als tweede geëindigd ben. En toch uh, kampioen werd Ja, dat vertelde erin net. Onder andere een keer in Nijmegen. Ja, één ja. keer. Maar ik denk dat het meerdere keren is geweest. En ja. Ja. Nijmegen was echt. Uh, dat herinner ik me nog. Dat was. Ja, we stonden in de rust met 30 punten achter in die laatste wedstrijd. 30? 30, ja. <laughs> en toen hadden wij een speler: Chris McCutry. De, de, de naam komt bij sommigen wel bekend ja, voor. Ja. En die heeft de tweede helft niet meer gemist. Die kwam over de middellijn en die ging omhoog en erin en erin en erin. Dus we hebben het toen nog uit het vuur geslepen. Ja, wat een mooie avond uh, zal dat voor je geweest zijn. Ja. Goed, IJsselmeervogels is trouwens uh, de eerste kampioen van de topklasse. De ploeg heeft ook een tweede wedstrijd uh, um, in de strijd om het kampioenschap gewonnen. In Spakenburg werd het 2-0 uh, tegen FC Os. Dat uh, volgend seizoen overigens wel in de eerste divisie speelt. Want IJsselmeervogels had al aangegeven niet naar de eerste divisie te willen promoveren. Joris van den Berg, goedemiddag, aangeschoven. Goedemiddag. Kirienka heeft gewonnen in de Giro. Ja, mooi. Mooie zegen. Goeie renner, harde jongen. En hij deed het natuurlijk voor uh, Xavier Tondo... die zo ongelukkig om het leven kwam afgelopen week... door die garage met Die deur. auto in die garage duurde. Ja. Dat was een ploeggenoot van Die zat niet in de Giro. Hij was aan het trainen in Spanje, Tondo. Het, uh, verhaal is bekend. En Je kon het op je vingers natellen dat uh, Movistar hier nog zo'n zegen zou boeken. En hij kwam over de streep Wees naar de hemel. Prachtig op te zien. Ja, um, Nederlanders... Ergens vooraan? Ja, één en hoe. Kruiswijk, geweldig gereden Alvier. met de grote mannen de hele dag. Hij was de hele dag met Scarponi, Contador... Eh, en ja, dan noem ik niet Nibali en Kroetschinger... want die zijn er twee, drie keer afgereden. En Kruiswijk was hondsbrutaal leek op weg naar de top tien... maar hij komt net seconden tekort, hij blijft gewoon elfde. Maar hij heeft eh, het, het gat naar die tiende, negende plaats nu wel gedicht... en in die tijdrit van morgen moet hij misschien nog wel een, een, een, een sprongetje kunnen maken. Ja, nou, maar goed, het is nu toch al mooi. Het is toch een verbazingwekkend? Ja, het, Wat het, is het is verbazingwekkend, gedaan? ja. En, en of hij nou 9e, 10e of 11e wordt. Die jongen wordt van de zomer 24. Zo jong is hij. Tweede grote ronde en dan zo eindigen. En met name in de derde week deze krachttronen. Dus geen verval, maar hij wordt beter. Ja, dat is echt een heel goed teken. komt het, het uit de toe de val? Nee, dit jaar niet. Okay. Ik nou, denk maar... dat ze dat volgend jaar wel eens kunnen gaan maar, proberen. Maar komt en... dit nou uit de lucht vallen, Joris? Uh, dit, uh, dit, uh, dit sterke rijen van hem? Of was uh, dat, uh, konden we dat zien aankomen? Nee, dat kon je niet zien aankomen. Hij was bij de belofte. Hij, is bij, hij komt bij Van Vliet vandaan. Daar heeft Rabobank hem weggehaald. En hij reed heel regelmatig. Het, was, het is een serieus, rustige jongen. Heel, heel stevig staat hij in de schoenen. Hmm. Geen praatjes maken. Daarbij doe ik trouwens niet op andere renners of zo, maar het is een, het is een jongen bescheiden. die heel erg bescheiden is wel in zichzelf gelooft En ja, ik, hij is natuurlijk een goede wielrenner, maar voor in, in het hoofd zit het goed. Het is een jongen die, die heel hard is en maar, kennelijk heel goed herstelt. Wat maar, in een uh, maar vorig jaar werd hij ook 18e en dat was ook al een grote verrassing. Ja, natuurlijk. wat dat betreft komt het natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ja. Maar deze jongen, het, het is niet een jongen die heel erg uitblonk bij de junioren en de belofte zoals ja. Geesink dat wel deed. De nee, Giro ligt hem gewoon goed, net als uh, Contador trouwens. Die is echt uh, gewoon een klasse ja. beter dan de rest. Lijkt het wel nou ja, momenteel. Ze, ze reden vandaag dus weer 230 kilometer met de, de Finestre erin, een heel zware klim met onverhard uh, het asfalt, geen asfalt dus steentjes. En daarna nog finishes zes En hm. als je controle zo zag rijden, die had gewoon een rustdag. Die, die, die reed daar en die keek ze allemaal een beetje aan. En die vond het allemaal best. Hij heeft dik vijf minuten voorsprong na morgen nog een tijdrit. Hij ja. heeft al lang gewonnen. Maar als we, we kijken in het sportforum altijd even terug op de afgelopen week. Als jij die heel snel de revue laat passeren, wat is je dan bijgebleven? Als meest opmerkelijke. Wat de Giro betreft. Ja, wat broer, de, ja, de, de suprematie van Contador. Hij is echt drie maten te groot voor de rest hier. En met name als je vandaag ook nog de Kroitsiger en Nibali ook ziet breken. Die zijn twee allebei meerdere malen gebroken vandaag. Hij is echt klassen beter. en... Ja, wat dat betekent voor de Tour de France moeten we gaan zien. Maar dat is mij bijgebleven. Ja. En de andere drie hier aan tafel? Ton, Remco, Tjerk? Ja, ik Heb je, hem, je het? Imponeren. Remco, ja? Ja, ik vind, ik vind hem geweldig. Maar het, het, het, het, tegelijkertijd denk ik ook van... Ja, hij gaat zoals naar de Tour. En misschien uh, wordt hij nog met terugwerkende kracht... Uh, wordt hem de Tour van 2010 afgepakt... Terwijl hij dan nog 2011 moet rijden. Weet je, ja, ik vind het wel uh, vervelend uh, om dan dat te zien... Terwijl je dit soort dingen uh, uh, in je achterhoofd hebt. Ja, je... Je, je, je wordt bijna niet meer euforisch omdat je het niet vertrouwt. Nou ja, ik vind het mooi om te zien. Maar gelijk dan denk ik zit er naar een freakshow te kijken bijna. Ja. Dat je echt. Ja. Ja. Het gedoe met, met Armstrong ook allemaal weer. En, uh, ja. Nou, ja. in ieder geval is het zo dat hij uh, toch de tour mag rijden. Daar was uh, geen sprake van. Want hij zou eerst voor het kast uh, moeten verschijnen. En die rijdt hij nu. Dus. Die gaat hij met overmacht winnen natuurlijk. Hè? Ja, maar dat ja, kan misschien ook dat, nog al gepakt. Ja, kan. of de, als de hem niet, hij kan nog niet welkom zijn in de toer. Hè? Ja. Van, okay. Vanuit de Aso, dat kan dan. Kijk, wat, het, het, dat verhoor is dan wel uitgesteld tot ja, na de exact. toer, maar de toerorganisatie bedoelt dus kan juist, wel zeggen, ja, maar je, juist, je zit juist, midden in een verhoor, dus we willen je er niet bij. hebben. Is daar sprake van? Dat zou kunnen. Oh. De, ja, de ASO is daartoe wel in staat. Wel ja, ASO dan. Wat <laughs> ASO. What's in de name. What's in the name. Zeg, nu we het er toch over hebben, Joris, jij bent er nu toch bij. Uh, Armstrong en de UCI worden door de bekentenissen van Tyler Hamilton... hebben we het eerder over gehad, nogal in het nauw gedreven, wat heet. Uh, Hamilton beschuldigt de Armstrong van dopinggebruik... en de UCI van het wegmoffelen van positieve testen. Nou, de UCI ontkende dat het in de ronde van Zwitserland een positieve test uh, verborgen heeft gehouden. Uh, was dat een grote verrassing voor je? Nee, absoluut niet. En het, het is in een ver verleden roeren met hij heeft dit gedaan, vingertjes naar elkaar wijzen. Ik, ik vraag me af wat wordt de wielenwereld hier wijzer van? Want als ik net deze mannen hier ook zag praten en van ja, het is een freakshow en het is alleen nog maar zeuren over schorsingen en zo. Ik denk dat je ervan uit mag gaan dat vrijwel alle renners uit de gloriejaren van Armstrong, laat ik het zo verwoorden. Uh, op een of andere wijze met verboden middelen... In, in elk geval nu verboden middelen te maken hadden. Maar ik weet niet precies wat je ermee opschiet... om dat nu nog allemaal te gaan oprakelen. En natuurlijk is Armstrong zou een geweldige vis zijn... voor de man die hem vangt op dat gebied. Maar de wielersport wordt daar niet beter van. Ja, maar dan kan je wel nee, niks meer gaan onderzoeken natuurlijk. Nou, laten ze het nu onderzoeken. Wat er nu bezig is, vind ik, ik praat in uw persoonlijke titel... Uh, goed onderzoeken. Misschien moet je wat water bij de wijn doen en zorgen dat er minder overtredingen zijn. Dat klinkt heel cryptisch. Maar met al die overtredingen en mensen die tegen de lamp lopen... ja, de wielersport wordt er alleen maar minder van. En misschien moet je de regels eens op bepaalde manier... een klein beetje gaan verruimen. Nee, wat ik me afvraag is, die renners, die worden allemaal gepakt... maar je hoort nooit iets over ploegleiders. Ja, hoge bomen vangen weinig wind. Dan. En, en wat je ook nooit hoort, en dat vind ik wel interessant... is als een renner gepakt wordt, dat er zelden of nooit de vraag gesteld wordt... hoe ben jij al die tijd... Uh, Langs die dopingcontroles gekomen. Dat het Melende is ook ja. gebeurd. Zo, want ja. hij is bekend, dan is toch een vraag naar hem. Als toen hij bekende. Hoe heb je dat gedaan? Die vraag mis ik vaak, of die vraag wordt nooit beantwoord. Ja. Maar dan is het nog even terug naar waar we het over hadden. Ja. Dat verhaal van de UCI uh, zou geld hebben gehad. Dat is mede dat laboratorium volgens mij van een ton. Wat uh, ja. de Anstom zou ja. hebben Gegeven Een donatie, uh, van een donatie. Ja. ja inderdaad. Omkopen was het niet, het was een donatie. Maar als dat geld inderdaad is overgemaakt naar de UCI... dan moet dat toch heel makkelijk terug te vinden zijn, lijkt mij. Of, nou, absoluut, zeg maar, nou, maar, maar. Ik, ik denk dat de UCI heel graag niet wil dat dat uh, getraceerd wordt. Stel, het wordt wel getraceerd. Ja, dan heb je een ongekende rel. Volgens mij hebben ze al bekend dat ze dat gekregen hebben. Maar ja, een ja, of ja, maar als, ja, maar niet als goedmaker van een steekpenning. Een donatie de, de was het tegen de doping. De doping. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Een donatie zou... tegen de doping ja, om iets te camoufleren zou het, het zou toch een. Uh... En het blijkt misschien wel een tegenovergestelde dat te er zijn, ja. Maar stort dan de UCI in elkaar? De, de, de personen die daar toen voor verantwoordelijk waren wel ja, maar die zijn er niet die meer. die zijn, ja, zijn er niet meer. het is allemaal een ver verleden en ja, nogmaals, het gaat vooral om Armstrong Besje en dat doen heel veel mensen heel graag en ik, ik snap ook wel waarom ze dat willen. Ja. maar ja, wat schieten we er allemaal mee op eigenlijk? nou hoorde ik zeggen van de week, uh, Tjerk, ik uh, kijk nu gewoon willekeurig even naar jou dat um, uh, de geloofwaardigheid van de mensen waarmee die heeft gereden wel heel erg omhoog schiet omdat het een uh, gerechtelijke zaak is geworden in Amerika. En als je liegt in die zaak, dan ga je de gevangenis in. Dus die mederenners moeten nu wel de waarheid spreken. En dat maakt het feit dat ze in die waarheid nu Armstrong beschuldigen... weer extra waar. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, maar ik, ik snap het überhaupt, ik er überhaupt helemaal niks van. Ik, uh, ik, ik denk, Moet je het we, nog één keer zeggen of, of bedoel je dat niet? Nee, maar laten we zo over <laughs> sport praten. Het gaat altijd over wielrennen doping. Ik, ik denk van... Uh, ik weet er echt niks van. Het, het gaat helemaal niet, dit gaat niet meer over sport. Vanavond Champions League finale volgens mij. Laten we daar eens over hebben. Nou, ik vind dat het wel over sport nee, gaat. Nee, het gaat iedere keer hierover met wielrennen. Ja, waar, waar nou, zit ik dan naar te kijken. die wielrenners en vooral de vloegleiders... Ja. Maar waar zit ik naar je te kijken? Ik ben wel een eens, we het wel met je eens. Maar het verandert niks. Iedere keer dezelfde discussies. Nou, Al zo je, lang. Dan bedoel... moet je inderdaad de regels vooral uh, zeggen. Ja, maar ik, ik kijk ook niet meer. Waar zit well, ik naar te kijken? Ik wel. Ik vind het nog steeds heel leuk. Ik vind het verschrikkelijk. Als je mij vraagt, wat blijft je bij van die Giro's? Die Weilands, die van zijn fiets afvalt en overlijdt. Dat, dat is verschrikkelijk. Kun je nagaan. En, en we hadden het er net op de en, redactie en die, en over. En dat wordt dan niet eens meer genoemd. Er nee. wordt alleen maar over doping Zo. gesproken. We hadden weer. het er net op de redactie over. Er rijdt een jonge Nederlander op het randje van de top 10 in een grote ronde. Dat, ja. dat sneeuwt helemaal Precies, onder. Precies, het sneeuwt in... helemaal ja, onder weer, dit soort dingen. Weet je, en, en dan vraag je ja, mij wat ik ervan vind. Ik vind er helemaal niks van. Ik, ik, ik, maar maar ja, goed, ik, ik dat begrijp er ook niks van. En het gaat met wielrennen altijd hierover. Dus ik, ik weet niet waar ik naar kijk. Het een lokt het ander toch ook uit. Ik bedoel, Lens Armstrong is een icoon. Dus als die op een gegeven moment beschuldigd wordt. en hij heeft best wel grote woorden gebruikt zelf ook van. En als jullie mij gaan beschuldigen, dan gebeurt dit en uiteindelijk gebeurt er helemaal niets. Want hij zegt nu van, ja, ik ga geen uh, geld en uh, middelen ter beschikking stellen... om een uh, rechtszaak te beginnen, dat is me allemaal niet waard. Ja, dat gaan mensen toch op een gegeven moment zoeken weer verder, want ja... Je had toch gezegd dat je, wel een, dat je mensen aan zou pakken, dus dat doe je niet. Waarom niet? Ja, zo gaat het wel door. Ja. Ik wil nog één ding aan Joris voorleggen. Want ik, ik, en dan houd ik me op, want ik voel een soort van neks ik nu van het <de> Jerk Bochsta, <lacht> als we er nog langer over doorgaan. Wat mij is opgevallen, wat, wat ik iemand hoorde zeggen inderdaad... was dat Lance Armstrong nooit heeft gezegd... ik heb geen doping gebruikt. Hij zegt altijd, ik ben nooit gepakt. Dat is, daar verstopte zich achter, achter die woorden. Ja, Hij, hij, hij stamt uit het, het tijdperk waarin een ongekend aantal renners op een bepaalde manier... min of meer aan de EPO zat. En in dat tijdperk was hij de beste renner. Ja, je mag niet zeggen 1 in 1 is twee... maar het, het is bijna natuurlijk logisch... dat ook bij hem bepaalde dingen zijn toegediend... En hmm, of dus dat nou misschien. met of zonder attest was, of, wat, of dat het iets was dat zijn tijd vooruit was... en dus dat dus eigenlijk nog niet verboden was. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Ja, maar, de maar de conclusie van tijd... de afgelopen week kan eigenlijk zijn... er wijzen nu wel heel nou, veel pijlen in ja, die richting... Uh... Het moment waarop George Hinkapie oh, ja. inderdaad onder Ede gezegd bleek te hebben... dat dat inderdaad allemaal zo was... Ja, dat was wel een moment waarop he, eigenlijk heel veel duidelijk werd. En, uh, ja. Het zou buitengewoon tragisch zijn als het allemaal officieel duidelijk wordt... Want waar is het wielrennen dan... De laatste twintig jaar echt ja. mee bezig. Nou ja, maar goed, dat is een interessante vraag. Maar ook is interessant. Hij wordt niet gepakt of onderzocht op doping, volgens mij in Amerika, maar op geheel andere zaken. Ja, handel. Yes. handel, ja, ja. handel van zijn ploeg was. Omdat hij staatssteun had. En dat mag niet. Nee, Oké, okay, goed. We gaan dit afsluiten. Anders dan, uh, nou ja, de gevolgen zijn dan niet te overzien. We gaan het over tennis hebben. Dag, ik ga vandoor. Tje. <laughs> Kijk. Dan wordt het weer een stuk rustiger. Gevat. Zie je ja. dat het toch, het is nee, toch persoonsgebonden is uh, <laughs> waar je interesses liggen. Dankjewel, Joris. Um, Mark Brasser is er ook weer bij. Even stand van zaken, Mark, momenteel. Nou ja, het, uh, het gaat op uh, baan 1. Dan nou, ging het redelijk snel. Daar spelen Lubisic en uh, Vardasco tegen elkaar. 6-3 in de eerste set voor Lubisic. Die uh, set werd vrij snel gespeeld. Die baan 1 uh, heeft een beetje mijn aandacht. Omdat dat natuurlijk de baan is waar uh, Aranska Rus er zo op gaat spelen. Als deze klaar is. Maria Sharapova staat op het centercourt tegen Can. En uh, zij staat, uh, staat 3-0 voor. Wiekmeijer staat ook nog te spelen tegen Radwanska. Wiekmeijer nu de hoop van de Belgen. Na de uitschakeling van Kluisters. Eerste set verloren van Radwanska. Dus er wordt nog, er wordt nog volop gespeeld. Oké. Okay. Kort nog even bij uh, Tjerk, uh, die uh, reactie op Schorel, die eindelijk uh, het hoofdtoernooi haalde. Uh, en, en natuurlijk ook Robin Hazel, laten we die ook niet vergeten. Nou, eindelijk is het tweede Grand Slam die hij speelt. Dus uh, eindelijk, de, hij haalde eindelijk uh, de Franse open, zo moet ik het zeggen. Nou, ook niet eindelijk, Het is de eerste keer dat hij die speelt. Dus in die zin uh, vind ik het al heel snel dat hij een hoofdtoernooi haalt. Hij heeft Australische Open dit jaar gespeeld. En nu speelt hij zijn tweede Grand Slam en hij haalt al... Het doen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat voor hem... Hè, daar hebben het van de week met hem over gehad. Dat het, het was een doel. Ja. En dat doel heeft hij dan misschien in zijn beleving eindelijk bereikt. Ja, dus weer een dat, stapje dat, dat, gemaakt. Ja, Dat heb je gelijk. En ik vond alleen wel dat ook apart om te lezen. Want hij weet zelf hoe lang zo'n uh, zo proces duurt. En twee jaar geleden zag ik hem nog op de allerkleinste toernooien spelen. Dus hij is eigenlijk heel snel gegaan bedoel je Absoluut snel gegaan. Ja. Heel snel gegaan. Ja. Zijn jullie blij ook, Ton? Ik kan, aan, ik kan ja. aannemen, Remco, dat jullie ook blij zijn met z'n... Nou iemand. ja, ik vond het wel grappig dat Marcella Mesker had bij ons in het blad al een soort van... Ja, nou, voorspelling niet, maar ze zei al wel in een, in een column voorafgaand uh, aan het toernooi... Van, als hij nou in zichzelf gaat geloven, gaat hij gewoon winnen. En dat deed hij op een gegeven moment dan ook. Uh, ja, dat was wel apart om te zien. Ja, maar daar hoef je niet zo heel veel verstand van tennis voor te hebben om dat te zien. Want die jongen, dat kon twee jaar geleden al, toen hij echt de kleinste tnooien speelde... kon je al zien van dit is een potentiële, echte goede tennisser. Hm. En die is in staat met zijn wapens die hij heeft, met zijn geweldige service... Met een hele goede voor- en back-end is hij in staat om van echt, echt de toppers te winnen. Dat spel heeft hij. Dus in die zin ben ik niet zo verrast. Maar kijk, hij heeft het talent ook natuurlijk. Want fysiek is hij fantastisch. Uh... Nou, fysiek is hij niet zo fantastisch. Want hij is en ruim twee meter. Hij heeft, uh, hij heeft is dat als... geen groot voordeel? Nou, hij heeft al een keer een hernia gehad in zijn rug. Dus mm. in die zin heeft hij fysiek best wel wat kwaaltjes al achter de rug. Uh, uh, goede woordspeling. Maar... Maar hij, heeft, hij is dus fysiek helemaal niet zo... Nee, maar ik bedoel zijn lengte. En volgens ja. mij is dat een groot voordeel. Dat is op voordeel. zich een voordeel, maar tegelijkertijd is dat ook de belastbaarheid, zeker bij je rug, uh, is dat wel weer groter natuurlijk. Dus ja. ik, ik, dat, dat onderdeel, het fysieke onderdeel, is wel bij hem zeker het, uh, het belangrijkste om daar heel goed zorg aan te besteden. Mark Brassen, wat wilde jij zeggen? Ik wil er niks zeggen. Ik zat oh, er heel aandachtig okay. te luisteren. Nee, ik ben het met Sjerk uh, inderdaad eens. Ik bedoel, het is een, het is een snelle ontwikkeling, een gestage ontwikkeling ook van de futures inderdaad naar de Challengers. En nu van de Challengers naar de ATP. En dat is, hij bewandelt wel een geleidelijke weg. Maar het gaat inderdaad, het gaat inderdaad heel, uh, heel snel met hem. En het is een goede jongen. Er zit een goede kop op. Een beetje, hij wil een beetje dat, dat, dat Amsterdam, hij laat zich niet zo snel gek maken. Uh, hij loopt op die baan ook van, nou van, oh ja, het, het, het, het zal allemaal wel. Ik bedoel, zo, zo, zo komt hij over. Ik bedoel, zo zal hij niet helemaal zijn. Maar het, uh, nee, het ziet er goed het, het, Goede goed uit. Goeie kop heeft die jongen en uh, daar gaan we nog veel plezier aan beleven. Goed, in de play-offs om Europees voetbal en promotiedegradatie gaat het over twee duels. Maar eigenlijk is het al duidelijk uh, na één duel. Excelsior en VVV spelen volgend jaar gewoon weer in de eredivisie. En uh, Den Haag kan zich uh, na de 5-1 overwinning van ADO op uh, Groningen op gaan maken voor Europa. Hagen is Lex Immers over de honger naar Europa. Dat is onvoorstelbaar als je gaat kijken... Hoe de mensen daar gisteren mee om zijn gegaan. Hoe het leefde gisteren in het stadion. Mensen in de blote bas op de tribune. En, ja, je kreeg toen al echt het Europese gevoel een beetje. En, uh, ja, je ziet nu ook op de training. Het is druk. En, uh, ja, heel de stad Den Haag, die, die, ja, daar leeft het. Overal, bij iedereen hoor je erover. Ja, mooi. Vandaag bij de training zelfs uh, honderden fans en uh, vliegtuigjes boven de training. Met uh, daarachter bedankt voor het mooie seizoen en een verzoek aan Bulikin om uh, vooral bij de club te blijven. Um, Remco, het lijkt erop dat ADO zich uh, voor de playoffs uh, heeft uh, gespaard. Ben je dat met me eens? <laughs> ja, ja, misschien wel. Ik, uh, ik weet het niet. Het, er zit in ieder geval wel heel erg veel uh, overtuiging in, uh, in dat team. En uh, dat vind ik wel mooi om te zien. Ja. En dat er dan ook nog jongens uit de regio zijn. En, en, en, en zo'n zo Lex Immers die op een gegeven moment ook zei van... Uh, we gaan met z'n allen naar ver, ver, ver stand, noemde hij dat geloof ik, Europees voetbal. En dat droomden ze van. En ja... Het is, het is gewoon mooi, fris voetbal. En, uh, ja, ik weet niet of ze zich gespaard hebben, maar het zou kunnen. Dankzij wie? Bron? Ja, John van der Brom. Toch wel? Ja. ja. En ton, ton, waarom is die John van der Brom nou geen uh, coach van het jaar geworden eigenlijk? Hij is Michel Preudom geworden inderdaad. Ja, we hoorden het net. Er waren vijf, uh, laat zeggen, kandidaten. Twee vonden het toch wel gek. Iemand van de MVV en uh, Fred Rutte. En Fred Rutte niet omdat hij zo slecht is. Maar goed, hij is het seizoen slecht geëindigd. Dus Preudom, uh, John van der Brom en de coach uh, van uh, Roda JC. Ik weet ja. zijn naam niet. Harm van Veldhoven. Nee, Harm van Veldhoven. En, Veld, nee, ja. <laughs> en Preudom is het nu geworden. Nou, ik, ik, kijk, er zijn altijd wel... Uh, je, kan je erover discussiëren. Maar ik vind in de topsport dat absolute maatstaven... Die kan je ook wel eens hanteren. En dan is in absolute zin... is Spreedom ja. veel beter geweest. Ja, maar ik denk ook Harm van Veldhoven bij Roda... een absoluut spectaculaire jaar achter de rug heeft. En ja, waar kijk je dan naar? Wat zijn de criteria, vraag ik me dan af? Ja. Nou, dat weten ze zelf niet, volgens mij. He, wij maken er nu één. Jij een soort relatief criterium. He, afgezet tegen het budget waarschijnlijk. Ja. En ik in absolute zin. Verbeek dus. ja, denk. Van Beek, van Beek had het over Alex Pastoor. Ja. Weet je, dus zo kan je natuurlijk altijd wel een aantal ja. namen noemen. Nou, maar is ik is het Verbeek. Waarschijnlijk. Ja. Ja, ze maar als je, ma blijkbaar. als je puur kijkt naar ADO is het wel een, ook zeker de hand van Van der Brom, denk ik. Maar voordat we het uh, over de coach van het jager hebben... De, de discussie moest eigenlijk gaan in het sportforum over ADO. Dat was tenminste de bedoeling, zo zie je het, hoe het kan gaan. Um, Torenstra scoort ze drie keer. Gaat hij nu ook weg? Of uh, is dit een eenmalige actie van hem? Uh, wat, wat verwachten jullie? Nou ja, Kees Jansma die, die had hem al een beetje uh, aangekondigd. op het moment dat, uh, dat niemand er nog van had gehoord. En uh, Het schijnt een heel erg groot talent te zijn. En ja, maar zo, zoals het overkomt uh, op mij. Uh, willen ze wel graag met z'n allen Europa in uh, met ADO. Moet je daar nou, nou blij mee zijn, is dan de vraag. Nou Kijken ja, wat er met Utrecht supporters. gebeurt. Het is een prachtig. Ja, nou, los van de supporters. Maar het is een prachtig seizoen geweest voor Utrecht. Mooie wedstrijden. Uh, maar ze vallen nu net buiten de boot vanwege het lange vermoeiende seizoen. Ja, maar, ja, maar wat speel je dan nog voor? Als je daar niet blij mee bent. Ja, nou, je kan er blij mee zijn, maar uh, uh, terecht is dan de vraag. Ja. Ja. Altijd bijzonder, hè? Ze, daar spelen ze voor om het te halen en het volgende seizoen is dat altijd excuus. Ja, zijn we zo mooi. Ja, maar goed, op dit moment zijn ze blij en daar speel je voor ja. natuurlijk. En dan, wat de toekomst betreft, zie je het wel verder natuurlijk. Ja. Dus kortom, we moeten blij zijn met Ado in Europa. Nou ja, dan komen die fans om de hoe kijken, dat weet ik dus nog niet. Nee, als je daar wel zo blij mee moet zijn, maar ik hoop het. Ja, ja. Hè? En alle spelers blijven die wel. Want ze hebben een heleboel, luidtens gehuurde spelers, naar mijn idee. Hè? Ja, ja. ja goed. Maar die fans daar gaat toch al best lang goed, volgens mij? Ja, maar die zijn ook best lang Europa niet meer in geweest. Dat is waar. Dus uh, ik, uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet niet hoe de, hoe de supporters uh, scharen op dit moment van Oude, Haag, uh, van Oude Den Haag in elkaar steek. Maar ja, ik hoop wel dat het uh, nou, zo blijft kijk, als het, het, nu is. het gaat natuurlijk goed omdat het ook met Ado de Haag goed ja, gaat. Precies, ja. He, want ik kan, kan me nu nog wel herinneren dat er uh, met Lex Immers een incident is geweest in het uh, Supporters Home. Ja. Over jodenhaat. Haart. weet ik veel wat allemaal. Ja, ja, die liet zich een beetje mee. Uh, He, dus uh, sleuren. dat vind ik ook niet zo prettig hoor. Ah. En het erge vind ik dat eigenlijk het bestuur van Ado dat gebagatelliseerd heeft. Nou ja, goed. Dan halen we weer de bekende oude koeien... uit de bekende oude sloot. Um, um, laten we ze gewoon de kans geven. En laten we gewoon maar zien uh, of het goed uh, afloopt. En laten we hopen dat het goed afloopt, toch? In de wedstrijd om promotie degradatie wonnen Excelsior en VVV. Excelsior maakte gehakt van Sport. De andere wedstrijd tussen VVV en FC Zwolle... dat is een stuk spannender, ook voor Remco. Zwolle verloor thuis met 2-1 van VVV. Arne Slot over die wedstrijd. Typische verhaal van een eerdivisieploeg tegen een eerste ploeg. Ik denk dat wij het grus kunnen zelf beter. Waren. Alleen uh, wij maken de kansen niet af. En uh, een dom foutje van ons. En daar komen we in lachter. Dat zie je bijna altijd uh, als je tegen een hoger niveau speelt. Dat je zelf een dom foutje maakt. Terwijl je eigenlijk gewoon beter bent. Remco Rechterschot van uh, Sports en uh, Zwollenaar. Uh, gaat Zwolle het nog redden? Uh, ja, ik vrees van niet. <laughs> of ik vrees van niet. Nee, nee, ik denk het niet. Nee? Nee, nee ik geloof niet dat VVV uh, dit uh, nog weg gaat geven. En uh, ja, of, of Zwolle moet in één keer heel raar uit de hoek komen, maar Nee, de, de overtuiging ontbreekt al een tijdje. Arna had net over kansen, maar ja, zulke, groot, zulke grote kansen waren er eigenlijk ook niet. Uh, dus ja, er zat geen overtuiging in. Wat is er toch in vredesnaam sinds de winterstopfout gegaan? Je hebt het al twaalf keer uit moeten leggen, <laughs> heb je net aan het begin verteld. Maak er dan de dertiende keer van. Ja een, een, een, ja, een heleboel dingen zijn er niet helemaal goed gegaan. En uh, ja, blessures, alle, alle bekende dingen kan je achter verschuilen. Maar ja, ze hebben gewoon dertien punten weggegeven en... Uh, ja, dat is, ik vind dat, ja, wat voor excuses je ook hebt, is wel veel, hè? 13 punten. Nogal. Ja. Maar dat is geen excuus. Uh... Nou ja, op een gegeven moment, ik weet nog wel dat ze thuis tegen uh, Emmen... hebben ze met 3-1 voorgestaan. En, uh, of ze, we, hè, we verliezen dan samen dan. Maar uh, die verloren ze uiteindelijk nog met 3-4. Uh, en uh, dat was de wedstrijd nadat uh, het kindje van uh, Stuart Ash uh, uh, was overleden na de geboorte. En, en ja, dat soort, dat, dat, dat heeft er wel ingehakt, uh, die gebeurtenis. Ja. Dus, en vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar steeds ietsje minder gegaan. Ja. Um, VVV, Ton, um, leek in de competitie helemaal geen vertrouwen meer te hebben. Het was ja. volledig weg. Ja. Maar het lijkt weer volledig terug in die naam. Nou naar de ja, competitie. de competitie hebben ze heel slecht gespeeld natuurlijk. Het komt dat Willem II zo, nog minder punten heeft gehaald. Anders hadden zij gedegradeerd En eigenlijk leeft nu die Nigeriaan, Moussa. Die speelt fantastisch. En die heb ik het hele seizoen uh, niet gezien. En ze hebben nog een Nigeriaan. Ja, dus dat gaat heel erg goed. Ja. Ja, en het is, ik vind het eigenlijk wel prettig dat VVV3 blijft... want het is samen met Twente de enige die in de categorie 1 of 3... dat weet ik nooit, in de meest gezonde financiële categorie 3. zit. Dus dat vind ik een grote prestatie. Ja, Moussa en Uchebo, uh, ja, Uchebo. Die, die bedoelde jij net uh, bijvoorbeeld. Um, uh, maar als we naar, naar Excelsior kijken, die verliezen ook de laatste wedstrijd met 4-1... Dus die leken op een of andere manier toch ook hè, tegen Vitesse, verloren ze. En die leken toch ook meer bezig met die na-competitie. Uh, uh, of vonden ze hem nou? Nou, nou begint te twijfelen. Dat was de laatste wedstrijd. Nee, dat, nee dat, dat, wonen dat de eerste. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, precies. Er was het één doelpunt te weinig. Ik vergis me. Vitesse nou... was uh, bijna uh, na-competitie voetbal ja, voordeeld vanwege doelzalden. Precies. Uh, als ik me dan toch recht wil praten... dan waren ze zich al aan het voorbereiden op een goede manier op de na-competitie. <lacht> ja, precies. <lacht> <lacht> nou, dat is goed gelukt. Dat is, dat is inderdaad <lacht> goed gelukt. Vinden jullie terecht, als die twee uh, ploegen... en dan sla, sla ik Remco even over vanwege zijn zwolle hart... vinden jullie terecht als het zo afloopt zoals het dreigt af te lopen... Nou, ik heb een Willem II hart, hè. Dus, uh... Ja, maar daar hoeven we <laughs> nu niet meer over te hebben. Uh, nou, ja, nee, weet ik niet of ik dat terecht vind. Want je, het zal wel... Ik, als, als VVV erin blijft, dan blijft ze er terecht in. Omdat ze nu overtuigend winnen, denk ik. Dus, uh, maar ja, goed, dat soort clubs krijgen het uh, in de regel... waarschijnlijk volgend jaar weer opnieuw moeilijk. Een nieuw stadion, hè, ja. VVV? Dus uh, ja, ik weet het niet. Uh... Nou, ik denk dat het verschil tussen de, laten we zeggen... Eredivisie en de Jupiler League zo groot is... Dat je daarom kan zeggen dat het volkomen terecht is en ook te verwachten. Alleen, Excelsior heeft, speelde zelfs zonder Roorda en zonder Klaasie. Dus met uh, hun beste spelers waren al weg. Alleen vraag ik me af van Excelsior, die loopt helemaal leeg. Hmm. En wat doet die nog in de eredivisie? Ja, de trainer Pastoor gaat weg, die neemt één of twee mee. Uh, Fernandez. Feyenoord ja. heeft Fernandez. Maar ook Klaas, volgens mij. Ja, maar als, als, als er vijf, zes clubs zijn die, die van zichzelf ook al. Wat ik hoor gezollen natuurlijk ook. van ja, we hebben niks te zoeken in de eredivisie. Terwijl ja, als je toch vijf, zes clubs hebt die niks te zoeken hebben in de eredivisie. dan heb je misschien toch weer wel wat te zoeken. Nee, maar goed, je kan het je wel afvragen als die club helemaal leeg loopt. wat die in de eredivisie doet, natuurlijk. Ja. Um, Theo Jansen gaat uh, naar uh, Ajax. Uh, ondanks dat de selectie van Ajax een week uh, in de Verenigde Staten verblijft... gebeurt er dan weer uh, genoeg. Ook uh, de namen van Stam en uh, mogelijk vertrek van Demi Di Zeeu, Dat ging allemaal rond. Maar het meest concrete nieuws dat was toch die overgang van Theo de Jong. Van Theo de Jong, komt naar bij Theo Jansen. Die het eigenlijk wel een makkelijke keuze vond. Als je wordt gevraagd voor Ajax, uh, dan is die keuze niet zo heel moeilijk meer. Ze zijn kampioen voor de Spelen Champions League. Uh, ik ken Frank, Frank de Boer natuurlijk via, via het Nederlands zelf al. Uh, positief gesprek met hem gehad. En toen was het voor mij heel simpel. 3 miljoen is er betaald uh, door Ajax voor Theo Jansen. Is dat niet wat weinig? Gooi ik hier in de groep? Er ja, zat een clausule in. Dat is de reden dat hij maar. Uh... Ja, 3,2 dacht ik. Maar Zoiets het kan van. ook 3 miljoen zijn. En dat is ook de reden waarom ze zo makkelijk gekocht hebben, natuurlijk. 3 miljoen voor de beste speler deze competitie. Ja, vorige week heb ik mezelf al afgevraagd. Uh, of hij nou goed of slecht leeft. Daar kijk ik niet naar. Maar zal hij het fysiek nog vol, volhouden, die twee jaar? Want bij Twente heeft hij ook maar heel weinig. tenminste naar mijn informatie, heel weinig trainingen meegemaakt. Nou, dat kan nou, meest maar... niet waar, hoor. Nee? nee? Nee, hij heeft uh, wel eens een training overgeslagen. Uh, of dat hij behandeld werd. Of, maar dat doen wel meer spelers. Maar het is niet zo dat hij uh, de grootste, het grootste gedeelte van de training moest oh, overslaan. Die, die indruk kreeg ik. Dus dat valt mee. En wat ik zelf vind van Theo Jans, Ik moet dat zien. Dat hij die twee jaar... Ik hoop het wel dat hij die twee jaar volmaakt. Hè, maar ik vind hem ook een behoorlijke portie overgewicht hebben. Nou, dat kan ook niet goed zijn voor zijn knie. Ja, dus ik heb een vraagtekens bij Theo Jans. Check. Nee, ik geloof daar wel in. Ik, geloof, ik vond het afgelopen jaar een fantastische speler... die echt zijn meerwaarde had voor Twente. En ik denk dat hij juist bij een, een team als Ajax... wat dit soort spelers zoekt, denk ik... Uh, het absoluut goed gaat doen. En, wat, uh, wat voor type is het dan? Nou, wel een, een, echt een breker. Nou, hij is een vreter, volgens mij. Iemand die, die toch die jonge gastjes wel, uh, wel, wel neer kan zetten. En hij heeft gewoon een aantal uh, nou, gewoon, uh, specifieke kwaliteiten. Kijk alleen maar naar zijn vrije trap. Ja, naar, zijn, naar zijn afstandsschot. Dus dat hij is... Ik denk dat hij echt iets kan toevoegen bij Ajax. Maar hij is fysiek eh, niet goed genoeg, zegt Tom. Nou ja, dat, dat zegt Tom niet helemaal. Tom zet zijn vraagtekens erbij. En, ja. ik, en je, mij vraag je het zelf. En ik denk dat hij het wel gaat redden bij Ajax. Oh, oh. En uh, nou, ik, ik kijk er juist wel naar uit. Zeker ook Champions League. Ik denk nogmaals het voor Ajax toegevoegde waarde is. En Ja, nou ja, goed. Het is, het is een soort uh, dubbelspel. Uh, uh, Ajax haalt de beste speler bij Twente weg. En uh, hij is wel in staat om op, op grote momenten grote dingen te doen. Dus hij hij knalt er niet een vrije trap in als het al 4-0 staat. Maar echt Die goal tegen PSV, die, die stift, ja, dat, dat soort dingen, dat kan hij. En daar hebben ze bij Ajax toch wel een tekort aan. Ja. En ze halen dat ook gelijkertijd bij Twente weg. Dus die, die, ik, ik weet niet of hij twee jaar gaat volhouden op dit niveau. Maar één jaar is natuurlijk al genoeg voor Ajax. Want als ze dan kampioen worden dankzij hem en Twente weer niet... lopen ze weer wat verder uit met de Champions League miljoenen en, en noem het allemaal maar op. Ja. Hij kwam binnen en heeft gelijk gezegd uh, dat hij niet met een grote mond binnen wil komen. Is dat handig? Ja. Om dat gelijk maar te benadrukken, gezien uh, Elham Doui en dergelijke... Ja, hij heeft het hart op de tong, dus... Uh, uh, nu even niet. Nou ja, dit, dit, dit, dit denkt hij ook echt wel. Alleen, uh, dat moet nog blijken. Als, uh, het is natuurlijk wel, ja, het is wel een aparte jongen die, die misschien toch wel weer een grote bek krijgt. En dan zegt hij ook van, ja, ik was het van plan, maar ik had toch wel een grote bek. Ja. Het groot verschil met Elham Doui is dat uh, de boer er eigenlijk mee opgescheept werd toen hij trainer werd. En uh, hij heeft uh, Theo Jansen zelf gekozen, waarschijnlijk. Nee, dus dat is een heel groot verschil. Ja. Hij heeft het volste vertrouwen in Theo Jansen. Maar kan Theo Jansen een jongen zijn, Jerk, die in de kleedkamer wel eens een keer een grote mond mag opzetten? Ja, maar dat is ook op zich toch helemaal niet erg. Ik denk dat het alleen maar goed is, zeker in zo'n team... Hè, waar je natuurlijk toch veel jonge jongens hebt. En ik denk dat hij daar gelijk een, een bepalende rol kan hebben... vanaf het begin af aan al. Maar hij, hij is geen in die zin, geen nieuwkomer. Hij heeft er echt al wat een en ander laten zien. Als we naar het elftal kijken, Stekelenburg, Anita, Van der Wiel, Blind, De Zeeuw, Jansen, uh, De Jong, uh, um, Ebicilio. Het, het, zijn, uh, het worden weer ouderwetse gouden tijden met uh, alleen maar Nederlanders in, uh, in het uh, Ajax elftal. Of uh, zien jullie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren? Nou ja, je, ja. Je, je, alleen maar mooi. Ik vind alleen maar positief. Ik, uh, je zet bij heel veel uh, buitenlandse spelers vaak vraagtekens... Wat, dat, dat je denkt, ik als, als toeschouwer... Van, hebben we die niet in Nederland rondlopen, dat soort spelers. Dus hoe meer Nederlandse spelers je, je hebt... hoe meer in ieder geval kans krijgen, hoe mooier ik het vind. Er gingen ook geruchten um, dat Guus Hiddink zou toetreden... tot de raad van commissarissen. Uh, maar de kans op een officiële functie bij Ajax is klein... Uh, omdat hij nog steeds bondscoach is van Turkije... Hoe reageerden jullie, Remco, ik ben bij jou uh, uh, op die combinatie Hiddink-Ajax? Nou ja, Hiddink wordt uh, gecombineerd met zo'n beetje alle clubs uh, in de wereld... en alle landen, dus ja, ik, vind, ik vind het ongelooflijk dat die man... Uh, normaal gesproken, ja, je kan niet iedereen te vrienden houden, zeggen ze... maar bij, bij hem kan het kennelijk wel. En uh, ja, hij kan gewoon Ajax van advies voorzien... Uh, en gelijkertijd met PSV uh, onderhandelen over een soort... al dan niet officiële functie. En ja, hij kan iedereen helpen, ik vind het knap. Ja, kan, denk je dat ze dat accepteren bij Ajax ook? En bij PSV? Uh, ik, ik denk het niet, maar... Volgens mij de PSV supporters al gevraagd om hem uh, ooit nog eens een keer uit het lied te halen. Het schijnt in een of andere... <laughs> <laughs> nou ja, dat, dat komt dus dat hele lied dan maar gewoon meteen afschaffen. Dan, uh... Ja, ik heb het wel ja, vaak gehoord, ja. Hij is, hij is natuurlijk wel een PSV-man. Guus is gewoon een PSV-man. Alleen je moet je afvragen, zo vaak lees je dan weer van... adviserende rol. Ik wil wel, dan wil ik ook wel eens inhoud horen. Weet je? Wat, wat ga je dan adviseren en wat is nou precies je taak? Weet je? En dat vraag ik me tot de dag van vandaag bij Johan Cruijff ook af. Wat, die strak, wat gaat hij nou straks doen? Volgens mij heeft er nog nooit iemand antwoord op gehoord. Nou, hij gaat in de Raad van Commissarissen. En dat gaat Hidik niet natuurlijk. En daar ben ik het volkomen met je eens. Adviserende rol, nietszeggend. Maar wel als hij in de Raad van Commissarissen zou toetreden, natuurlijk. Ja, maar dat gaat niet gebeuren bij Ajax. De nee, zitting gaat maar dat maar niet dat, doen. Dat was oorspronkelijk het plan. Tenminste, maar had had het, het, gaat ja, het gaat plan van, van Ajax, he? maar niet het plan van Guus? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nou, ik, ik had echt dit idee toen. Want ik las die column van, van hem in, in de Telegraaf dat hij al een soort van uh, ja. voorbereidende actie maakt... om mensen toch wel te laten wennen aan het idee dat hij bij Ajax uh, ja. gaat werken. Oh. En volgens mij woont hij ook in Amsterdam en het ja. gaat al een tijdje, dat gerucht. Ja, daar zijn de PSV niet blij mee. Hij maar... is goede vriend met Johan Cruijff, ja. hè? dus dat speelt ook een rol. En bij PSV heeft hij volgens mij niet zo heel veel uh, nou ja, vrienden. In ieder geval, uh, dat is wel eens een pakje misgegaan daar. Goed, um, we wachten weer af hoe dat gaat aflopen. En dan, uh, ja, we hebben het al uh, heel even in het begin erover gehad... dankzij Tom Boots, die het even aanstipte. Um, de FIFA, volgende week, nieuwe voorzitter, moet gekozen worden. Afgelopen week was het een ouderwetse klucht. Um, de ethische commissie uh, heeft een onderzoek ingesteld... naar uh, allebei de kandidaten. Bin Hamam uit Qatar en Blatter. Moeten we deze verkiezing überhaupt nog wel serieus nemen? Tombo, Tjerk Bostra, Remco Rechterschot van Nieuwsport. Zeg het maar. Tjerk. Nou, een politieke farce, wat mij betreft. Ik weet je, ook, ook daarin denk ik weer... het gaat alleen, alleen maar om geld, het gaat alleen maar om macht... het gaat alleen maar om, om ego's, vooral ego's. Ja, en er wordt niet gekeken naar, naar de sport. Ik bedoel, wat moeten we straks in Qatar met een WK? Eh, dat, dat, dat is toch ook alleen maar een politiek verhaal geweest? Ik begrijp ook niet waarom we uiteindelijk nog meedoen aan zo'n hele... Ja. Zo'n hele, uh, hoe noem je dat? Pol? Of, uh, ja, een bitboekje. Zo ja, zo'n bit, zo bit, bit, bit. Ja, ja, ja waarom ja, doen ja. we mee in zo'n bit? Ik, ik geloof dat het van tevoren allemaal al bekend is ja, waar, maar het Ja, is waar ook zo tenekrommend, hè. Als je dan op een gegeven moment die mensen allemaal op een fiets... Uh, met dat boek ja, onder hun arm denk, ziet... Terwijl je al he. weet van, oké, okay, er komt een Russische uh, Mercedes straks... Precies. of een limousine en... Dan zie je al onze grote mannen kruif en gullit op een fietsje. Zo van, we gaan... Kom op, dat weten we zelf ook wel. Zo werkt het niet. Er zit allemaal, allemaal politiek achter. En, uh, nou, blijkbaar moet je je zo gedragen. Om, en wij, uh, om en wij iets moeten straks naar Qatar. Ja. Een land wat normaal nooit mee zou doen aan de WK. Nee, maar daar heb je gelijk aan. Je moet je zo gedragen. Ja. Ik bedoel, uh, image en image building en netwerken is veel belangrijker. En dat is niet voor de eerste keer en alleen bij de KNVB. dat het bestuur lachwekkend is. He? Want dat kan je wel zijn. Het gaat om eigen macht elke keer. Maar dat gebeurt bijna in elke bond. Dus of je moet stoppen. Of dat gewoon maar accepteren? Engeland heeft gezegd: Wij gaan niet stemmen. Die, uh, die hebben zich helemaal teruggetrokken. Ja, die zijn ook boos van. van de, want, want dat is het ook dat ja. lag weg de lachwekkende andere kant van het verhaal. Dat zij gewoon bijna geen stem kregen. En, en terwijl, ja. ja, ik bedoel, Engeland. Uh, ja, natuurlijk. Ja, die, die, die zijn ook boos omdat ze het niet hebben gekregen. Maar die, er gaan nu toch wel echt stemmen op ook. Niet dat het ooit zal gebeuren. Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Om gewoon maar een bond buiten de FIFA uh, op te richten. Um, dat roepen ze nu heel hard. Denk, ja. denk je dat iemand in Europa dat gaat volgen? Of is de FIFA gewoon te machtig daarin? Remco. Ja, ik, ik ben niet thuis achter de schermen van dit soort uh, uh, grote mannenbonden of zo. Ik, maar ja, ik heb geen idee. Zou het zou een goede zaak zijn als het zou gebeuren. Ja, volgens mij wordt het wiel dan opnieuw uitgevonden. En dan krijg je na verloop van tijd weer al die Absoluut. max Absoluut. Uh, spelletjes. Ja. Maar en... hoe is dit dan op te lossen, Tom? Het is niet op te lossen, je moet het accepteren. Dat gebeurde bij de Grieken al, op de Olympische Heel met de Grieken. Dat gebeurde bij de Egyptenaar. En dat is een mechanisme dat, uh, laten we zeggen... kwaliteit niet belangrijk is, maar image en netwerken. En dus mensen zonder kwaliteit komen aan die top. Dat is hun kwaliteit. Ik heb, aan <lacht> Ik heb heel even aan van de gedacht. Hè. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dat is nou iemand die gewoon met, door kwaliteit aan de top is gekomen... en nog nooit genetwerkt heeft en nog nooit imagebuilding. Dat is een man naar mijn hart. Ja, we gaan het zo over van, het zou nog even hebben, maar de, even terug naar de FIFA. Het maakt nog niet uit wie het wordt, of het Bin Hamam wordt... of dat het Blatter wordt. Zijn naam is toch besmeurd nu? Ja, en ook nog door elkaar. Dat is de, de, ze, he, ze besmeuren elkaars naam en, en ze gaan dan tegen elkaar strijden... op het voorzitterschap en uh, ze komen nu allebei voor een ethische commissie... die ze volgens mij zelf in het leven hebben geroepen... En, ja, het wordt natuurlijk een grote modderworstelpartij. Uh, hm. En wat dan als een van de schuldigen uh, schuldig wordt bevonden? Dan krijgt hij een berisping van zichzelf, denk ik. <lacht> en dan gaan ze weer verder. Ja, maar goed, 1 juni. Aanstaande woensdag is die stemming. En daar zie ik eigenlijk naar uit. Hoe loopt dat af? Ik bedoel, het interesseert me verder niet. Maar ik ben wel benieuwd wie de beste politiek heeft uh, bedreven. Denken jullie niet allemaal dat het gewoon weer wordt? Ja. Tjerk mag ja, ja, op zijn gezicht zo van, uh, ja. dit gaat helemaal nergens over. Nou ja, ik heb dat met dit soort dingen inderdaad wel. Dat gaat ja, een, dat beetje, dacht ik al. <laughs> een beetje langs me heen hoor. Ik uh, denk dat het lekker belangrijk is, ik dan. Ja, en hij heeft al de steun van, uh, hoe heet die, Platini, dacht ik. Hè? En dat is een heel belangrijke steun. Europa gaat weer op... Uh... Ja. Op latter uh, uh, stemmen, inderdaad. Goed. Um, vanavond de finale van de Champions League. Tony had het er al even over. Barcelona neemt het op tegen Manchester United op Wembley. Het is niet alleen een duel met de twee beste ploegen van uh, Europa, maar ook het laatste duel van de doelman Edwin van der Sar. Hij heeft wel wat mooie scenario's. 2-0 winnen. 3-2 winnen. Niet winnen met penalties nog een keer. Jawel, maar je moet je geluk niet, niet te veel tarten volgens mij, toch? Voor iets. Zoiets, uh... Uh, don't push your luck, whatever, maar winnen, is, uh, winnen is, uh, is het woord. Hoe of wat, hoeveel, maakt niet uit. En dan is het voltooid? Dan, is het, uh, dan zit, uh, zit het erop inderdaad. Bar Stichler, goedemiddag. Jij mag het allemaal van dichtbij meemaken. Gaat het een mooi afscheid worden voor Van der Sar? Goedemiddag, heren daar. Nou ja, dat weet je nooit. Ik denk dat Barcelona toch favoriet is omdat die denk ik over de hele linie net een heel klein tikkeltje meer hebben. Maar je zou het, en dat hoor ik eigenlijk van iedereen, je zou het van de Saar zo ongelooflijk gunnen. Want als je zo'n carrière hebt gehad met, nou ja, alles eigenlijk. Met wereldbekers en Champions Leagues en 130 Interlands. En uh, acht nationale kampioenschappen, elf nationale bekers hier en daar verspreid. Keeper van het jaar in Nederland, keeper van het jaar in Europa. Het is bijna een slechte quizvraag over wie hebben we het. Ja. Geboren in Voorhout in 1970. Nou ja, dan zou je hem echt het allerbeste gunnen. Maar is een loopbaan ook geslaagd als hij de titel niet pakt? Ja zeker, want ik bedoel ja, herhaal nog even wat ik zo even opnoemde. Het ja. is bijna niet te onthouden zoveel als hij gewonnen heeft. Dan duurt het, het alleen is, even voor hem om te realiseren dat het ook mooi was zonder die titel. Nou ja tuurlijk, want dat, dat hoort ook bij een sportman. Als hij vanavond niet wint, dan is hij er nog wel echt even doodziek van. Ja. Maar dan denk ik dat hij aan het einde van de zomer toch terugkijkt en zegt... Uh, ach ja, het had nog mooier kunnen zijn, maar ik mag uh, niet ontevreden zijn. Hij zei gisteravond ook in uh, uh, dat mooie uur van, uh, van Tom Egbers... zei hij van uh, uh, wij hebben een manier om, om uh, Barcelona aan te pakken. Uh, heb jij enig idee wat hij daarmee bedoelde? Nee. Uh, iedereen is eigenlijk heel benieuwd naar wat Manchester United bedacht heeft. Die hebben natuurlijk twee jaar geleden in die finale in Rome verloren met 2-0. Maar heb ik die finale vandaag nog terug zitten kijken. En dat zijn ook dingen die je eigenlijk vergeet. Dat na tien minuten kan Manchester ook gewoon met 1 of 2-0 voorstaan. Want dan spelen ze Barcelona helemaal van de mat. Je hebt echt niks te vertellen totdat ETO na 10 minuten toevallig 1-0 maakt. En dan staat eigenlijk de wedstrijd op zijn kop. Ja. Um, ik denk wat heel belangrijk gaat worden. is hoe ze het op dat middenveld gaat neerzetten. Want uh, Barcelona speelt daar normaal gesproken met Xavi, Busquets en Iniesta staan. Vanaf, recht, vanaf rechts naar links. Dan zou je er toch eigenlijk bijna koppeltjes op moeten zetten. om zeker te weten dat je daar mensen bij hebt staan. zodat er niet telkens eentje vrijkomt. Nou is het ook nog zo dat. Barcelona met Messi natuurlijk als een spits speelt... maar die wil nog wel eens een paar stapjes terug doen... zodat hij eigenlijk als een soort aanvallende middenvelder komt te spelen. Dan moet er eigenlijk eentje mee van achteruit. Nou, je weet hoe dat gaat met Engelse centrale verdedigers. Filić en Ferdinand, die houden daar niet van. Die blijven waarschijnlijk staan. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Ze moeten een tactische variant hebben bedacht... of in ieder geval echt hele duidelijke opdrachten hebben gegeven... aan spevers wie met welke man moet meelopen... want anders komen ze in de problemen. Tony bruins slot. Uh, jullie hopelijk niet allemaal uh, onbekend... Uh, uh, winnende assistent Van Cruijff in 1992... die zat hier in de studio Real Madrid tegen Barcelona te analyseren... En die zag vrijwel vanaf het begin. Real Madrid doet het goed. Want ze uh, spelen een meter of 15 in de verdediging naar voren. Alleen dat houden ze maar 75 minuten vol en is het op. Dat is de enige manier om Barcelona aan te pakken. Zou dat vanavond ook een optie zijn van Manchester United? Om gewoon die verdedigingslinie een meter of 10, 15 naar voren te zetten? Nu wel heel erg hogeschool. Dat is de reden dat Tony Bruitslott assistent trainer van Barcelona was en ik niet. Uh, ik denk wat Barcelona's, of wat Manchester United zich ook realiseert... is dat uh, als je een kans wil maken, zal je de ploeg wel onder druk moeten zetten. Zal je ook moeten proberen om Barcelona duels te laten spelen. Want op de basis van fysieke kracht is Manchester sterker. Als je ze zo ver kan dwingen dat ze hier en daar een lange bal moeten spelen... omdat ze het middenveld niet meer kunnen inpassen, dan heb je een kans... Of het nou tien meter naar voren of naar achteren moet, ja. Ik, uh, kan, ik durf te zeggen dat ik een beetje verstand van voetbal heb, maar er zijn grenzen. Goed. Nou, we gaan het vanavond aan Tony Bruinslot vragen, want hij komt hier analyseren. Wat verwachten jullie hier uh, in de studio van, uh, van de wedstrijd van vanavond? Remco, mag ik met jou beginnen? Ja, ik vrees dat ik er te veel van verwacht <laughs> uh, Zo'n wedstrijd kan eigenlijk bijna alleen maar tegenvallen. En, uh, ja... Ik, ik heb, uh, zoals Barcelona en Real Madrid, die bekerfinale bijvoorbeeld... Uh, ja, iedereen uh, uh, sabelde Mourinho neer. Maar dat, ja, dat was ook een beetje de enige manier nog om, om die wedstrijd te kunnen winnen, zeg maar. En ja, ik, ik vrees dat, dat Manchester daar ook een soort uh, variant uh, van stal gaat halen. Gewoon ruig? Ja, Scholes, allemaal dat soort figuren, redelijk uh, bottebel in Jack? Ja, ja ik, ik, uh, ik, mijn verwachtingen zijn uiteraard zoals bij iedereen uh, erg hoog gespannen. En... Uh... Maar ja, ondanks het feit dat, dat je min of meer verwacht uh, dat Barcelona dat gaat winnen. Ja, weet je wel, Manchester staat niet voor niks in de finale. Uh, en het is één wedstrijd en in één wedstrijd kan natuurlijk een hoop gebeuren. En uh, een, een, een bevlieging van, uh, van, van een speler van Manchester. En het kan, kan toch andere kant op gaan, zo'n wedstrijd. Dus, ik denk dat de finale wat dat betreft op dit niveau ongelooflijk lastig te voorspellen is. Ik, ja. uh, enig wat ik, ik heb eigenlijk niet eens een voorkeur. Ik hoop van Van der Sar, maar wat je net al zei, uh, zijn carrière wordt er niet minder om als hij die titel niet pakt. Die is al glansrijk. Ik, uh, ik hoop gewoon op geweldig mooie wedstrijd. Ik heb ook geen voorkeur wat dat betreft. Tom? Ik heb uh, alle kennis, echte voetbalkennis, uh, vinden Barcelona huishoog, echt huizenhoog favoriet. En die gaan het winnen. Als ik naar de halve finale kijk... Real Madrid-Barcelona... heeft Barcelona dat niet zo makkelijk gewonnen. 2-0 in, in Madrid... door bevliegingen van Messi. En thuis hebben ze met geluk... 1-1 gespeeld. Dat was een afgekeurd doelpunt, wat erg dubieus was. Dus dan hadden ze het nog heel erg moeilijk kunnen krijgen. En de andere halve finale... tussen Manchester en Schalke... nu Schalke wel van een ander niveau dan Real Madrid... heeft Manchester fantastisch gespeeld. Echt heel goed. En... Ik denk eigenlijk, daar hebben we het heel erg weinig over... als ik als coach zou ik Messi uitschakelen... want volgens mij draait het alleen maar om Messi. Dus waarom geef je die geen manverdediging... en de rest gewoon, laten we zeggen, een zoneverdediging? Um, Bas, hoe is de gekte daar? Ja, totaal, kijk, je zit in een, in een voetbalgek land... waar dan een van de finalisten ook nog vandaan komt. Um, je speelt in een stadion op Wembley... wat natuurlijk in voetballand heilige grond is. Zestig keer dat er een finale wordt gespeeld... Op Wembley de eerste keer natuurlijk. in het nieuwe Wembley dat pas een paar jaar open is. Leuk stadion, kost ook maar een miljard euro. Dus dat valt dan eigenlijk ook nog wel mee. Nou ja, de gekte is misschien het beste te, te, te omschrijven... als je kijkt naar de mensen die proberen op de zwarte markt nog kaartjes te kopen. Ik sprak toevallig vanmiddag nog een meneer die woont in Vancouver. Daar woont hij met zijn zoon. Die is tandarts, dus die heeft een goede baan. En die zijn hier naartoe gevlogen en die hadden ook wel wat geld te besteden. En die hebben twee kaartjes gekocht voor 1500 pond per stuk... Goeien, op de zwarte markt. En toen zei ik van ja, maar weet je nou eigenlijk wel zeker dat die kaartjes ook geldig zijn? Want zometeen sta hij bij de poort en dan zegt hij pieperrood en tot ziens. En dan zei hij, nee, dat weten we niet zeker. We hopen maar dat het goed zit. Ik zeg, heb je nou wel goede plaatsen? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Dus dat is, tekent eigenlijk misschien wel de gekte. Dat mensen bereid zijn om vanaf een ander continent hier naartoe te komen. 3000 pond uit te geven. En dus niet te weten wat en hoe. Het uh, afschetsen van de SAR, is dat in Engeland bij jou ook een, een hot item? Ja, daar hoor je de Spanjaarden uiteraard niet over, maar de Engelsen schrijven daar vrij veel over. Omdat ook Van der Sar hier natuurlijk, nou ja, niet alleen bij Fulham, maar bij Manchester United, hij speelt hier gewoon al tien jaar. En ze hebben hier natuurlijk ook wel in de gaten dat het een van de beste keepers is die, uh, die ze toch ooit van dichtbij gezien hebben. Uh, dus daar wordt veel over gesproken, zeker. Goed. En iedereen gunt hem, het is wat, wat wij eigenlijk ook al zeggen, iedereen gunt hem ook het beste. En iedereen zegt, nou ja, wie de wint oké, okay, prima, maar je zou het Van der Sar sowieso gunnen. Ik wil er nog wel één naam bij zeggen, wie ik ook wel wat zou gunnen vanavond, dat is namelijk Erik Abidal. Uh, waarom Erik Abidal? Nou, die heeft natuurlijk een tumor gehad in zijn lever. Dat, daar is hij aan geopereerd, dat is helemaal nog niet zo lang geleden, in maart. Vervolgens is hij weer fit geraakt, zou kunnen spelen, maar waarschijnlijk niet in de basis vanavond. En die was twee jaar geleden in Rome geschorst. Dus het zou je toch gebeuren dat jouw club twee Champions League finales speelt... en misschien wel allebei wint, maar dat je twee keer niet zou meedoen. Ja. Goed, dankjewel. Uh, veel plezier. En we horen je op de radio vanavond, uh, Bas uh, Tichler. Vanaf uh, 7 uur weer een uh, extra NMS uh, langs de lijn, vanzelfsprekend. Waar gaan jullie kijken? Vanavond, Jerk? waar ga je kijken? Ga je kijken of ga je luisteren? Wat ga je nou, doen? Nou, natuurlijk ga ik kijken. Nee, ik zit in een klein plaatsje in, uh, in Gelderland, in Beuzigem, bij uh, vrienden van mij. Ga ik lekker voor de televisie zitten. Remco? Gewoon thuis. Lekker biertje erbij. Er pakken, nou, pakken, nee. chips. Zakje chips misschien. Ja, oké. Okay. Nou, ik ook thuis, maar ik denk niet dat het... Dat heeft Ferguson gezegd, het wordt een wedstrijd van het decennium. Nou, hoe hij dat in de tweede wedstrijd in het decennium al kan zeggen... dat begrijp <laughs> ik niet, maar uh, dat denk ik niet. Nee, maar wat wordt het, denk je? En waar kijk je? Ik, ik denk dat Manchester wint en ik kijk thuis. Goed, dank jullie wel. Tombo, Jack Bogsta en Remco Rechterslot, Dank jullie wel voor jullie bijdrage in uh, dit uh, sportforum. Wij gaan even snel een hapje eten. En dan ben ik om zeven uh, uur bij u terug. Zoals gezegd met Tony Bruins-Slot. Die ooit in 1992 samen met Johan Cruijff de Beker op Wembley wist te veroveren. Dankzij die mooie vrijtrap van Ronald Koeman. Weet u nog? Wij spreken elkaar over een klein uurtje. Wat ons betreft graag tot zo. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen de Champions League finale. Ik kan aannemen, kan schieten. En dan nog een keer mee. Barcelona, Manchester United. Past over de hele. Die neemt hem aardig aan. Dat geeft hem de mee, Druk de vrienden, bal laag. En West langs de leen. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.